Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn. Vrolijk leven en zweven als een vogel ver van mij. Jij wil vrij zijn, niet meer bij mij zijn. Dure heren en kleren maken nu je dromen. Laat me nu huilen, eenzaam om jou, eenzaam nu huilen, eenzaam om jou, eenzaam huilen, eenzaam om jou, eenzaam door jou. Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn, vrolijk leven en zweven Niet meer bij mij zijn. Dure heren en kleren maken nu je dromen blij. Laat me nu huilen. Ga niet heen, lieve schat. Luister eerst naar je hart. Nee, je kan zomaar niet weggaan.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 Jij wil vrij zijn, niet meer bij mij zijn. Dure heren en kleren maken nu je dromen blij. Laat me nu uit.